De Egyptische interimregering heeft gewaarschuwd... dat de ordendiensten met scherp zullen schieten... als betogers overheidsgebouwen aanvallen. De VN-veiligheidsraad heeft alle partijen in Egypte opgeroepen... een einde te maken aan het geweld. In Lagevuurse wordt vanmiddag prins Frizo begraven. Hij overleed maandag op 44-jarige leeftijd. Het wordt een besloten plechtigheid. De gastenlijst is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de Noorse koning Harald erbij zal zijn. Hij is de peetoom van Frizo. In de Stulpkerk in Lagenvuurse wordt vanmiddag een dienst gehouden... onder leiding van dominee Karel Terlinde. Daarna wordt Frizo begraven op de begraafplaats naast de kerk... op steenworpafstand van kasteel Drakenstein. Daar groeide Frizo op. en Binnenkort gaat prinses Beatrix daar weer wonen. Vandaag is ook de eerste ministerraad na het zomerreces. Die krijgt vanwege de begrafenis een versoberd karakter. Hij is korter dan normaal en premier Rutte geeft na afloop geen persconferentie. De Amerikaanse veiligheidsdienst NSA is de laatste jaren veelvuldig zijn bevoegdheden te buiten gegaan. Volgens de Washington Post gaat het om duizenden keren per jaar. De krant schrijft dat op basis van informatie van klokkenluider Edward Snowden. De NSA overtrad onder meer op grote schaal de Amerikaanse privacywetgeving. Bijvoorbeeld door dataverkeer te verzamelen waaraan de wet beperkingen stelt. Meestal was er volgens de Washington Post geen sprake van opzet... maar in sommige gevallen deed de NEC bewust dingen... die regelrecht ingingen tegen gerechtelijke uitspraken. Het weer, het wordt een zonnige dag met maximaal van 23 tot 28 graden. Aan het eind van de middag neemt de bewolking toe met kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800 1121. Dat nummer kun je gebruiken als je Rennie nog een advies kunt uh, geven... hoe ze haar zwerde kolbertjes weer schoon krijgt. We hebben al uh, met shampoo wassen hebben al voorbij horen komen... En uh, er was ook nog iemand die kwam met het advies om uh, in, te, in te... ja, hoe zeg je dat? Nou, te bestuiven met talkpoeder en dan schoon te borstelen. Maar meer adviezen zijn welkom. 0800-1121. Willem wil weten hoe uh, in het ruimtevaartstation ISS uh, proefjes worden gedaan... waarbij dan materiaal moet worden afgewogen. Want hoe weeg je iets af als je gewichtsloos bent? Um, Helen die is op zoek naar betrouwbaar onderzoek op het gebied van Aspartaan. Dus of er misschien ergens echt betrouwbare uitslagen van te vinden zijn hoe gevaarlijk dat is. Erik wil weten waarom we niet met z'n allen lang internet bellen. Als dat goedkoper is dan uh, niet via internet te bellen. En Marcel die vraagt zich af uh, waaruit medicinaal voedsel bestaat voor kankerpatiënten. Richard is op zoek naar materiaal van Brigitte Kaandorp over moeders die beweren dat ze zo op stellensprong sprong lekker op vakantie kunnen gaan. Schoolpleinmoeders, volgens mij ging het daarover. Mocht dat je bekend voorkomen, laat even weten in welk programma dat is. 0801121. Mailen kan ook nachtsusteraperstaatjeomroepmax.nl. Twitteren kan via Nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die chat is te vinden op onberoepmax.nl slash nachtzuster. En tot slot is er ook nog eens een keer een Facebookpagina. Facebook.com slash nachtzuster. Waar ook nog eens een keertje iets te winnen valt vannacht. En dan is er nog die ene vraag. Waarom is Pino uit Sesamstraat in het buitenland geel en in Nederland blauw? 0800-1121.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 me brings me to tears uh, even after all these years, years and it pains me so much to tell that you don't Nelly Furtado, I'm Like a Bird was dat. 0801121 is het nummer voor al je vragen en vooral je antwoorden. Maar ook voor het antwoord op het cryptogram of de crypto zoals ik dan altijd zo mooi zeg. En de opgave voor vannacht luidt als volgt. Hij laat de tijd verdwijnen. Hij laat de tijd verdwijnen. Vier letters, daar moet de oplossing uit bestaan. Onthoud vier letters en die mag je doorgeven via 080112. Liesbeth Stam, goeienacht. Ja, uh, ik wil even reageren op de begrafenis van Friso. Ja. Uh, uh, de Koninklijke familie zijn ook maar gewoon mensen. En voor de rouwverwerking is het ontzettend belangrijk. Dat, en dat mis ik eigenlijk ook in de media. Dat kinderen gewoon naar het graf van hun vader kunnen. Het mm. is goed als uh, de moeder, als de grootmoeder dat kan. En bloemetjes kan brengen. En in die koude grafkelder daar in Delft. Ja, dan kan je dat helemaal niet doen. Dus ik denk dat, het, dat ze heel erg. Ja, de koninklijke familie zijn ook gewoon gewone mensen die ook denken aan, uh, aan rouwverwerking. En het lijkt me heel belangrijk dat ze dat eigenlijk op deze manier gekozen hebben, met name voor de kinderen. Maar is dat niet raar? Want dan zeg, je van, dan zeg je van dat ze er nu aan denken, maar anders niet. Nou ja, vroeger mochten ze ook niet met gewone burgermeisjes trouwen. Ze worden steeds meer gewone o, ja, mensen. Ja, ja, het ontwikkelt zich een beetje. Ja, ja. Ja. En het okay. lijkt me heel belangrijk dat het zo uh, eigenlijk... Uh, Gaat. Want voor kinderen, ik heb zelf met het milieu ook meegemaakt, het is ontzettend belangrijk voor jonge kinderen dat zij spreken, ook nog ja, naar een plek toe kunnen gaan. Ja, een beetje met hun vader kunnen praten, eh, bloemetjes neer kunnen leggen, eh, een beetje het gevoel hebben dichtbij hem te zijn, ik ben zelf psycholoog. Mm -hmm. En voor de rouwverwerking is een graf toch vaak, zeker bij jonge kinderen, maar ook ja, voor de weduwe en voor, ja. eh, voor de grootmoeder, heel belangrijk. Dus ik denk, hè, heerlijk, ze worden langs van gewone mensen. <laughs> Nou, ik ken dat wel een beetje. Want we hebben de as van mijn vader verstrooid. En dat is heel raar. Want dan is ze opeens inderdaad, is die nergens meer? Dat is nee, ja ik wel En een dat beetje. doe je toch met ja. een ritueel. Uh, ik bedoel, het is dus toch weer wel, met alle die gemeenschappelijke herinnering. Hè, dat doe je ook niet in je eentje. Dat doe je ook heel bewust eigenlijk. En nou ja, kijk, als je natuurlijk. Ja, ik hoef geen graf te hebben. Ik heb grote kinderen hmm. en uh, ik wil ook zeg, gewoon niet strooid hebben. Maar met jonge kinderen is het ontzettend belangrijk dat je een plek hebt waar ze nog even naartoe kunnen gaan. Ja. Nou, dankjewel, dat Liesbeth. dat eigenlijk in de media. Ja, okay. nou ja, is nu dan uh, geregeld. Dankjewel daarvoor, Liesbeth. Okay, Goeiedag. Ja, okay, dag. Dag. Susanne. Hallo. Hi. zeg het eens. Ja, ik wil even nog een aanvulling geven op de vraag vandaan met betrekking tot de klimaat. Klimaatverandering. Ja, ja. Nou, ik weet niet of jullie gehoord hebben van het HAAR-project. Het wat? Het HAAR... H... H, H Hendrik... Am Anton... Hendrik... Ante Anton... Anton... <laughs> nou... Rustig aan. Het... Nee, dat, dat komt... Ik heb een echo op de lijn. Oh ja, dat gebeurt soms. Ja. ja. Hendrik Anton... Anton... Ja. Anton Riesje... Richard Pieter. Ja. Het Harp project Het project ja. ja. Dat kun je ook vinden op de website... www.harp.alaska.edu. Ja. Het is namelijk zo, er staat een hele grote wereldwijde radar, als het ware... Mm. in um, Canada. Ja. En... Dat is een... Uh, ja, en je weet zelf dus, als je radars en radars tegenover elkaar zet... Ik doe, ik doe maar even mijn oorknoppen uit. Dat is yes. beter, ja. Hoor ah. je mij? Ja, ik hoor ja. je wel, ja. Dan oh, hoor je niks ja. meer. Ja. Nou, dat is dan beter, want dit praat hier oh. vervelend. Ja. Nou, in ieder geval staat bij Anglitz, ten noordoosten van Anglitz in Alaska. Ja. En daar is een patent op, want ze hebben daar een wereldwijde radar gebouwd die de ionisch en dergelijke in de, uh, op 200 kilometer hoogte veranderen. Ja. Het is een stuk wat in het boek staat van de 13 satanische bloedlijnen. Een oh. heel interessant boek van Robin de Ruiter. Ja. En als je dat leest, dan denk je van nou, het kan dus deze radar die kan dus de menselijke psyche veranderen. De gezondheid negatief beïnvloeden, zenuwstelsel van mensen en andere levende wezens ontwrichten. De atmosfeer van de aarde kunstmatig kunnen ze veranderen. En zelfs wordt gezegd, ze kunnen de aardbevingen mee, mee, uh, mee opwekken. En dat vind ik een zeer, zeer kwalijk uh, gegeven. Nou, Op heb dekens... ik. Te, ik heb, ben ondertussen, terwijl je zit te vertellen, zit ik stiekem te zoeken. Maar ik zie. Het is een project gestart in 1993 en het werd geacht twintig jaar te duren, dus het wordt, moet afgerond worden nu. Ja, maar kijk, er, zijn, er is natuurlijk ook heel veel geld mee gemoeid. Ja. En wat er ook is, dat de steekpenningen, zo, zo, zorgt, de, die worden gedaan aan de elitaire denktank American Enterprise in je in, in, instituut, oh. waar Hirsi Ali, uh, Ayaan Hirsi Ali werkt. Ja. En uh, daar zijn dus natuurlijk heel veel belangen bij gedaan. Maar ik denk wel dat men daar wel eens iets meer aandacht aan mag besteden. Ja. Want dus aan de ene kant, de patenten die erop zitten... die worden ook anders omschreven zodat er eigenlijk niks aan de hand is. Maar er is wel degelijk wat aan de hand. Oké. Okay, kan het... de energetische ruimte veranderen. Ja. Die jetstream, de dus straalstroom verplaatsen of blokkeren. En daarbij het weer in complete gebieden veranderen. Oh. En kunstmatig speer opladen en aardbevingen veroorzaken. Dus dat wou ik eventjes meegeven. Ja, het HAARP-project. harp project h a a r p ja. Het project Dankjewel, Susanne. Ja? Oké. Okay. Ja. Graag gedaan. Een goede Dag. dag. Sjoerd. Sjoerd hier. Hé. Hey. Hé, hey, ik weet de crypto. Je kunt op zich gewoon ook uh, aan de lijn blijven, het hele programma. Ja, ja. Nou, het gaat goed ja, derde keer geloof ik hè? Ja, dit is, nu is het genoeg, hè? Nu is scheepsrecht. Nu is genoeg. Nee, nu is het genoeg. Ik ben bijna klaar, dus ik ga zo naar huis. Maar ik weet de crypto. Hij laat de tijd verdwijnen, vier letters. Ja, ik zat te denken verdwijnen. Uh, illusionist Hans Klok, dus ik denk aan een klok. Nou, en wat heeft dat dan met tijd te maken? Ja, klokuren. uren, tijd. Oh, natuurlijk! Ik had gisteren op Facebook gezien dat jullie zo'n actie hadden met die Hans Klok. Ja. Ik kan niet missen. Ja, dus als je nog even op facebook.com slash nachtzuster kijkt... dan kun je Hans Klok thuis krijgen. Ik heb het al gedaan gesteld. Oh ja, maar je moet de Hans Klok dan wel even in de DVD spelen doen... maar verder is het echt bijna echt. Oké, okay, ja nee, ik, heb, ik heb gisteren heb ik al een Facebook gezet, dus, uh... Nou, wie weet, wie weet, wie weet. Je hoort het allemaal hier, maar dan volgende week pas. Dankjewel, je Sjoerd. Oh. Oké. Okay. Hé, hey, en klok is goed, hè? Dus je krijgt sowieso een prijs. Oh, hartstikke dank. Hè. Hartstikke bedankt. Ook idee. Goeie rit. Hoi. Ja. Simon Luxe, goeienacht. Goeiedag, met Simon Luxe. Heet je echt Luxe, uh, van je achternaam? Asperan. Oh, sorry. Heb, heb ik behoorlijk even diept. Ja. En Asperan is uh, wereldwijd wereldwijd het meest onderzochte product. Ja, dat maar ja. Te... Ja, consumentenbond, kranten. En het is nooit bewezen dat het slecht is. Ik zeg niet dat het wel zo is. Mm -hmm. Het is nooit bewezen dat het slecht is. En als je honderd wetenschappers hebt... Is er staat eentje die zegt... Het is niet goed. Ja. Waarom geloven ze altijd die 1% en nooit die 99%. Ja, omdat je niet later wil zeggen... Uh, ik, je wil later liever zeggen... Ik heb me vergist, het is toch goed... dan dat je moet zeggen... Ik heb me vergist, het is toch niet goed. Ja, maar als het nu nog niet bewezen is. Het, ja. ze, ze hebben in het verleden ook gezegd... dat jog yoghurt niet goed was. Dat je daarom kan ik kijken: iets wat je rood eet... ook niet goed was. Ja, Zo kan je niets eten, zolang het nog niet bewezen is. En dat schrijft de consumentenbond... dat is ook niet het eerste de beste... Nou ja, ik heb en en dus, er is ja. nog iets, ja. dat heb ik ook gelezen. Dat dus, er ligt 10 miljoen dollar op de plank. Oh. Als, je, als je kan bewijzen dat het slecht is, dat kunnen ze in Amerika zo ophalen. Oh. En, uh, dus ik zou zeggen, ik zou die meneer Arnold, die zou ik gelijk weer naar Amerika toe sturen. Ja, die moet met zijn boekje even die kant op dan. En die, die meneer Arnold zegt: ja, je kan beter gewoon een kolen drinken. Maar zoals ik, die zal diabetes zijn. Makkelijk gezegd. Ja. ja. Ja, maar zo zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Nee, maar die man die zegt dus, ik denk dat maar. En wat ja. je zelf ook suggereert, suiker is slecht. slechter. Je wordt er dikker van, dan krijg je er veel meer kwalen van. Nou ja. Nee, En uh, even Simon, want je zegt van ik heb me daarin verdiept. Waarom heb je erin verdiept? Nou, omdat ik, omdat ik suiker zit mee en dan wil ik weten wat ik inneem. Ja. En ik heb de Consumentenbond, die toch vrij neutraal is. En die, die refereert dus aan de wereldwijd onderzoek. En het is nog nooit bewezen, maar dat is met elk product dat, nog, dat je dus niet kan bewijzen dat het wel of niet slecht is. Zij zeggen voorlopig dus, het is goed. En yoghurt is voorlopig goed, bietjes is voorlopig goed. Als het voorlopig okay, is, is het allemaal goed, ja. Voorlopig is het <lacht> zeker allemaal goed. En, en betekent dat dat jij ook gewoon um, uh, Cola Light drinkt nu nog? Ja, maar het is zo dat als je 50 eenheden neemt, dan kan je uh, een vorm van, van diarree krijgen... Ja. maar dan moet je 50 glazen per dag drinken. Oh, dat haal ik net niet. <laughs> ja, maar Ik ja. heb het over uh, per dag. Hè. Ja, precies. Nee, dat haal ik ruimschoots niet. En heet ja. je echt luxe van je achternaam? Ja, er zijn er maar 29 van in Nederland. Ik vind ik, en zijn jullie allemaal familie dan? Een hele luxe familie? 17-1 en anders, ja, van vroeger wel familie. Ja, ergens in de verte natuurlijk. Ja. Even over het over dus, over begraven? Ja. Terecht zeggen ze, god, het mag die niet bij zijn vader begraven worden. Maar dan hebben we wel een, een praktisch probleem. Irene, Christine ja. en die willen ook bij hun vader begraven worden. En dan liggen die, die Magritte en Christine liggen daar ook allemaal. En die kinderen willen ook weer bij, bij de moeder liggen. Dus het is een praktisch probleem dat het onmogelijk is dat ze er allemaal begraven worden. Ik denk dat dat de oorzaak is. Nee, want dan kan Frizo er toch nog wel bij. Ja, maar, maar het argument was dus, hij ja. mag bij zijn vader liggen. Mag maar mag, mag Gries straks en Irene toch ook en Christine ja. bij de vader liggen. Ja. En dan willen wil, die kinderen wil ook straks weer bij de vader moeten liggen. Ja, nee, maar dat is ja, voor de. Het is heeft... een praktisch probleem. Op den duur wel, natuurlijk. Ja, Ja, ja. En er is nu al weinig plaats. Dat is, dat is ook, ook, ook bekend. Maar ik denk en niet ik, dat ik, dat ik de reden ook. is dat Frieso er nu niet bij geplaatst wordt. Uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is. Oh, oké. Okay. Nou ja, shit. dankjewel, Simon. Zou het zou, het, zou het toch kunnen? Het zou kunnen, maar ik geloof nog steeds. Want er was net iemand die belde die zei van het is uh, zijn eigen keus geweest. Hoe weet je dat? Ja, blijkbaar zijn er afspraken over gemaakt. Ja, die afspraken zijn dus dat het praktisch niet uitvoerbaar is. Dat zou ook nog eens een keer kunnen. Ja, ja soms zou je een vlieg op de muur willen zijn bij al die besprekingen. Ik wel ja, tenminste. Ik wil altijd alles weten. Nee, maar ik, ik, ik ben het ik praktisch. Ja. En we weten dat, dat het al moeilijk is om uh, de dus uh, de, de, de, de, de, de laatste rustplaats te geven. Ja. Maar het is wel zo dat het dus, dus niet al die aanhang... tussen aanhang daar ook te begraven. Want dan heb je echt een probleem. Ja, maar Friesel is geen aanhang natuurlijk. Dat is dan de eerste nee, nee, om nee, niet nee. te zeggen van nee, dat doen we zo. Ja, het, is, het is geen aanhang. Nee. Maar dan willen zijn kinderen... Van Friso, zou ja. ook daar begraven worden. Ja, ja, nee, dat, dat dat er, het is, het een, het is een, een, een, een, inderdaad met het oog op de toekomst, is het dan een uh, besparing op ruimte. Hmm. Ja, ja, ik uh, ja, nou hebben we het weer over Prins Friso. en ik als paraan, wil... want zijn heel veel mensen die er toch wat voor aantrekken. Ik vind het zo erg, ja. Het is, het is meest onderzocht nogmaals, het ja. meest onderzochte product. Ja, en het is niet bewezen dat het slecht is. Waarom zou je het dan nog niet nemen? En als 99% van de wetenschappers zeggen van het is niet bewezen en 1% zegt het wel, waarom geloven ze die 1% altijd? Nou ja, omdat die iets, uh, iets, iets dodelijks voorspellen. Ja, dat snap ik dan ook ja, wel weer, dus, dat je het dus, zeker voor het onzekere dus neemt. Dat is met klimaat ook. De er is niks aan de hand, de anderen zegt wel. Ja. Op de tak. Dus er zijn ja. altijd wetenschappers die, die er tegenheen gaan. Ja. Over Aspartame gesproken, dat zit dus in cola. En uh, Coca-Cola heeft in het verleden voor heel wat hits gezorgd... door alle, door alle commercials. Ja. Ik maak even een bruggetje naar de muziek, hè? Naar ja, de? ik maak een bruggetje naar het plaatje dat ik ga draaien. Oké. Okay. Dit komt dat namelijk uit de Coca-Cola-reclame. Oké. Okay. Okay. Ik veel succes met je uitzending. Ja. Dankjewel, Simon. Nou. Dag. Dag. Etta James, I just want to make love to you. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Het James was dat. Saskia, goedemorgen. Goeiemorgen. Hallo, zeg het eens. Uh, ja, we luisteren. Ik luister luisteren. nog steeds naar het nieuws van Egypte... over al die ellende. Ja. En dan valt op hoe komt het dat moslims steeds kerken... en christelijke scholen in brand steken. En je hoort niet dat christenen moskeeën in brand steken. Hmm. Dat zou ik wel eens willen weten. Ja. Ja, waarom je het niet hoort of waarom het niet gebeurt... Dat kan allebei natuurlijk, hè? dat we het gewoon niet horen. Kan ook nog. Ja, maar ik denk, dan zouden we het wel al horen, denk ik. Dat uh, hoop ik toch we ook. Lezen. We lezen nee. het ook nergens dat die moslims de mosken... Uh, uh, we lezen nergens dat christenen de kerken in de steken. Of christelijke scholen. Nee. Wel andersom. Ja. Dat zou ik wel eens willen weten. Ja, ja dat was mijn vraag. Nee, ik kan me voorstellen, Saskia. Nou, hij is gesteld. Ja, ik heb nog 35 minuten te gaan. Dus ik hoop dat er nog iemand belt. Maar ja. we gaan het proberen. Dankjewel voor je vraag. Goedemorgen. Goedendag. Dag 0801121. Als je de vraag van Saskia kunt beantwoorden. Frans Tempelaars, goedenacht. Goedenacht, Astrid. Ik bel dit keer niet voor de crypto. -gel. Nee, ik wou net zeggen. De crypto is al beantwoord, hoor. Ik was niet op tijd. He, het is toch wat? Ja. Maar uh, over dat aspartaan, Ja. Uh, ja, die meneer Luxe zei het al eigenlijk. Het is, uh, het is eigenlijk nooit uh, bewezen. Het is nooit onderzocht goed of zo. Maar uh, dat suiker echt veel giftiger is, dat is wel bewezen. Gewoon puur suiker. Ja. En dat kun je ook lezen. Ik weet niet of je het boek van dokter Atkins hebt gelezen. Die uh, omschrijft suiker als het grootste gif op aarde. Ja, en, uh, ja daar, daar gebruik je verschillende termen in en, en dingen in. dat je zegt van. ja, hij heeft ergens wel gelijk. Als je bijvoorbeeld uh, je tanden neemt. dat is het hardste wat er bestaat. Uh, in je lichaam. En, en dat kan suiker. kan dat nog helemaal verbrijzelen. en ja. doen versmelten en zo. en er zijn zoveel ziektes door suiker. en, en dat is wel bewezen. Ja, en dan is, het, dan is het ook weer een kwestie van te veel, hè? Want als je gewoon in een beperkte hoeveelheid het totje neemt, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dan kan het, kan het zelfs een, een goede leverancier van energie zijn. Ja, maar kijk, kijk te is nooit goed, behalve ja, maar, maar voor de rest, uh, wat te voor staat, is nooit goed natuurlijk. Die kende ik nog niet, Frans. Oh. <tokie> ja, mooi. Maar, uh, ja, ja, in het boek van dokter dat heb ik dus gelezen. En daar uh, ja, komt hij steeds weer op elke bladzijde terug op suiker: dat dat ja. uh, zo gevaarlijk is en dat je daar echt voor moet uitkijken. Uh, Japser op, uh, op de chat die komt met, uh, uh, die zegt van dat is een populair onderwerp deze nacht. Stevia is een klein plantje, minder schadelijk, wordt al toegepast in frisdranken. Dat is heel ja, dat hip, hè, he, Stevia. Ja, dat ken ik. Maar dat heeft maar, een bittere nasmaak, heb ik me laten vertellen. Dat weet ik dus niet, ik heb het nooit geproefd, maar het is, weet ik weet wel dat het is nog vrij prijzig is. Het, uh, ja, ook dat inderdaad. Het, ja. Uh, ja. Ja. Nou, dat kan nog veranderen. Dankjewel, Frans. Oké. Okay. Een goede dag En goeiedag nog. Dag. Dag 0800-121. Ria, goede Goeiedag nog. Goeiedag, ja. Dag ja. 0800 Hé, hey, ik hoor mezelf Ria. praten. Oh ja, uh, hallo, daar ben ik. Dag Ria, zeg ja. het eens. Dus. Uh, hallo, ja, ik had de telefoon even neergelegd. Ja, dat geeft um, niet. Want dat duurt altijd even. Ja. Um, ja, over Stevia nog even in dat Aspertaan, heel kort... Um, uh, Stevia, dat is nu pas in de handel, maar dat uh, is ook al uh, nou, minstens tien jaar, misschien langer bekend. En al die tijd is dat onderzocht voordat yeah. het dus nu pas op de markt komt. En dat is met aspartam en andere zoetstoffen ook gebeurd. Dus het is echt goed onderzocht voordat dat in de handel komt. Oh. Nou, um, ik, had, uh, uh, ik heb maar even gebeld omdat er niemand uh, uh, nog uh, een oplossing had voor dat Zweden. Uh, ja. Yeah. Nou heb ik niet de hele nacht goed opgelet, dus oh. ik weet niet wat er allemaal genoemd is. Maar ik ben in het bezit van een wonderstik. En um, die heb ik geërfd van mijn moeder. Ja. Dus uh, dat is wel, wel een jaar of misschien twintig uh, geleden is die gekocht. Maar het is echt een wonderstik voor vlekkeloos suède staat erop. Ja. En uh, die verwijdert alle vlekken op schoenen, lazen, jassen, tassen en dergelijke van Zweden of geschuurde leersoorten. Ja, maar dat is allemaal leuke en aardig. Maar hoe komt Rennie aan zo'n wonderstik? Nou, gewoon kopen bij de schoenenwinkel. Oh, die is er gewoon nog steeds, de wonderstik? Nou, kijk. Uh, ik had schoenen, die had ik al bijna weggegooid van Zweden, omdat ze vies waren en smoezelig. En, en ik heb ze wel op allerlei manieren om hier te krijgen. Borstelen met dit uh, sopje en dat, soort. Ja, ja. en dat vlekkenmiddel. Maar ze worden helemaal... Uh, nou, lelijk ervan, steeds oh. lelijker eigenlijk. Oh. Ik had ze gelukkig nog niet weggegooid, want toen uh, heb ik die wonderstik uh, dus geërfd. Ik ja. wist helemaal niet dat het bestond. En ik denk dat mijn moeder die bij de schoenenwinkel heeft gekocht gelijk. Uh, toen ze, ze bij de schoenen kocht, ja. hè, en natuurlijk vroeg van ja, hoe, hoe krijg ik die elke schoon? Want die kan ik niet. Nee, doen. nee, dat vroeg ze niet. Dan zegt dat meisje achter de balie: Nou, dat is dan 89 euro, maar als u ze goed wil houden, moet u deze wonderstik van 20 euro erbij kopen. Nou, 4,50. Oh, een nou, bon zeg. Maar het is echt... Ik heb ze dus op die schoenen die ik bijna weg had gegooid uitgeprobeerd. Nou, die zijn weer als nieuw. Kijk, dat, Kijk, dat zijn berichten. En om, om, omdat het dus een goed product is, denk ik dat het nog steeds wel te koop is. Gewoon bij de schoenenwinkel of misschien bij de hakkenbaan of zo. Maar, maar, maar wat doe je ermee dan? Want moet je dan, als je een kolbertje hebt... moet je dan je hele kolbertje uh, ermee instikken? Nou, ik heb die schoenen wel helemaal gedaan... He, want die waren helemaal ja, een beetje en viesig, weet je wel. Omdat yeah. ik allerlei middeltjes en methoden geprobeerd had. vooral yeah. borstelen. Maar die zijn echt dure. Het is een soort, het is een blokje van ongeveer 4 bij 5 bij 1,5 centimeter. Ja. Yeah. En uh, het is geen hout natuurlijk, maar het is meer een soort tuinsteenachtig uh, materiaal. En uh, nou, dat kan je dus gewoon met de vlakke kant of met de korte kant overheen vegen. En als je het is 4 bij 5 centimeter, dus nou, dan kan je toch behoorlijk groot. Moet je gewoon overheen wrijven. Ja. En dat werd echt weer, die schoenen, hè? Ik heb toch ja. mijn schoenen. Die worden ja. weer als nieuw. Nee, oké. Okay. Die jas, dat weet ik niet hoor. Ja. van haar. Nee, precies. Maar, ja. Ik zou zo'n zo ding kopen, is sowieso nooit weg. Ik kan het ook voor andere klusjes gebruiken. Ja. En dan heb ik nog een opmerking over dat bellen voor 1 cent. Ja. Um, ik heb uh, dat wel eens gelezen of gehoord hoe het gaat. En um, het is niet alleen via die app dat je dat kan. Er is ook een provider die, uh, die laat je bellen voor 1 cent. Ja. En uh, ik denk dat dat... Um, <clears throat> ja, wat ik ervan onthouden heb, het gaat via internet. En bijvoorbeeld met die provider... dat kan je ook alleen maar dat te goed via internet bestellen. Dus er komt geen mens meer aan te pas. Het wordt allemaal uh, automatisch is dat ingesteld en nou dan is dat wel heel goedkoop, maar als er geen mens maar aan te pas komt en ze hebben de boel goed ingesteld en net zoals met apps die maar 79 cent kosten, als miljoenen mensen dat doen, dan lopen ze toch binnen. Ja, nee, daar zit wat in want als je als je als je zo goedkoop kunt bellen, ik bel wel wel eens met een nichtje in Australië, nou dan ben je zo uren zoet, dan heb je toch in twee uur of drie uur heb je toch uh, twee euro verdiend. Nou, uh. dat miljoenen mensen dat doen. Ja. Zo goedkoop is dat en gaat iedereen dat doen. Nou dan en je, ja, de boel staat ingesteld, dus je loopt binnen. Kijk, nou ja. Ja, het, is ook, het heeft volgens mij ook te maken met uh, de eentjes en de nulletjes. En dat het gewoon uh, ja, de, uiteindelijk toch slechtere kwaliteit is. Maar uh, ja, als nou, je er geen ja. last van hebt. Nou, computers doen het toch ook heel goed. Er gaat toch ook allemaal met eentjes en Computers nulletjes. doen het op zich niet onaardig. Ik weet nog dat we zeiden nou. van internet het kan nooit wat worden. Dat is uh, even anders uitgepakt. Ja, wat, wat, wat mij wel uh, um, opvalt is ja. dat uh, bijvoorbeeld... Um, die provider mm -hmm. die, die dat uh, ook verschaft, ja, er wordt helemaal. Echt, mm, dat heb ik toevallig op internet gezien, maar er wordt helemaal geen reclame voor gemaakt. Terwijl je zou denken, hmm. nou, daar zou ik meer reclame voor maken. Ja, maar als, reclame kost uh, weer, weer geld natuurlijk. Niet als je een reclamespotje maakt van een paar duizend euro, dan moet je weer heel veel belminuten verkopen, wil je dat eruit halen. Nou nee, maar hoe wil je miljoenen klanten binnenkrijgen als niemand oh ja. aan het bestaan weet? Mond-op-mond reclame via de telefoon? Ja, maar ik heb uh, geen merknaam genoemd, dus... Nee, precies. Goed. Nog meer, Ria? Ja, Waren dat ja ze? je had een hele mastlijst en er was nogal wat bij, maar dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Oh ja, nou ja, wie weet, volgende ja. keer weer. Ja, trouwens, ja. je moet niet zo hele makkelijke cryptos opgeven, want ik belde al vijf uur. Ja. En, en toen kreeg ik de hele tijd... Uh, ja, dan, dan zit de boel vast natuurlijk. Ja, maar ja, als ik ze heel moeilijk maak, is het alleen maar leuk voor jou. Ja, nou ja. In ieder geval, daarom had ik de telefoon even door ah. neergelegd. En toen kwam jij digitaal, via de digitenne. Ja. En dan, dan, dan, dan, dat komt een beetje later binnen. Ja, daar zit een vertraging in. Dus als ik jou op de televisie hoor, ja. dan, dan is het al een seconde of tien geleden. Ja, maar dat komt omdat ze het beeld er helemaal bij moeten doen. Nee, er is geen beeld bij. Oh, dat is een jammer. Er, er, is, gewoon een, er is ook een keer een vraag over geweest. Er is is ook beeld. zo. Ja, dat en heeft er... We. Maar laten we dat nou alsjeblieft de niet de aanswengelen, want dat lukt niet meer in die 25 minuten die ik nog Kijk. heb. Dankjewel, Kijk. Ria. Ja, Tot de volgende Dag. keer. Hoi. Doei. Riet van Dommelen, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Dag. Ik wilde nog even inhaken of dat... Uh... Weerbericht. Ik heb namelijk, ik ben 84 en van mijn twaalfde jaar hou ik het weer al bij. Oh. Omdat ik van boeren afkomst ben en wij vroeger moesten hooien enzovoort ja. in het land. Nou, dan wil hij altijd mooi weer hebben. Nou is mij dus opgevallen in al die jaren dat als de maan aan het wassen is, dus bij wassende maan, ja. dan is het altijd mooier weer. En dan als het dan volle maand geweest is, dan is het... ...altijd slechter weer. Alleen de laatste twee jaren... ...komt dat niet vaak meer uit. Tenminste niet zo vaak. Vroeger kwam het 80% van de keren uit. En nu komt dat minder vaak uit. En volgens mij is dat... Uh, ik heb er pas een artikel over gelezen... ...dat de aardas... Hè, ...dus de as van noord naar zuid... Hè, ...de aardas... ...dat die dus verschoven is, waardoor het klimaat oh ja. bij ons veranderd is. Dat is, want die andere meneer en nog een mevrouw die het er ook over hadden... die hadden het over uh, ja, de, de hele kosmos. Maar het is veel dichterbij en je kunt het dus zelf volgen. En ik, aangezien ik elke dag ook dat weer opschrijf van wat het geweest is... is het mij dus opgevallen in al die jaren dat het op deze manier nou de laatste twee jaren anders is. Dus ik denk toch dat het in die, in die verandering zit van de aardgas. Begrijpt u het? Ja, maar wat, wat ik eventjes niet meekrijg is... wordt het weer nou beter of slechter? Nee, het, het, het weer is, is onvoorspelbaarder. Ja, oh ja. Ja. Dus het, het, het kan best beter worden. En v, v, vroeger was het vaak zo. Wat, omdat ik dus als boerenkind altijd moest helpen hooien. dat was juni en juli altijd vaak eh, veel droger. En dan ging ik ook al mijn vakanties. Heb ik mijn hele leven gepland. In de laatste twee weken voor volle maan. En dan ja. had ik altijd mooi weer. Ja, op een onweersbuina. Dat kan net als vandaag. Dan komt er ook weer een onweersbui. Omdat het dan weer te heet wordt. Maar het weer bleef dan met een hoger drukgebied, een, een mooier weer. En ook in de winter, let u maar op, als er ijs komt... Uh, en, en, en er is, uh, uh, laat maar zeggen, dat de, de, de, de week voor volle maan... dan vriest het harder en na volle maan gaat het vaak dooien. Dus het is hetzelfde systeem als daar. Snap je? Ja, ik ga het onthouden. Ja, nou ja, in ieder geval, dat was mijn opmerking... naar, naar aanleiding van die vraag over het weer... Nou, een hartstikke dus, goed Riet. Ja, dus in mijn, mijn zins, wat ik dan ook gehoord of gelezen heb, dat weet ik niet meer precies, maar eh, dat is omdat de aardas op het ogenblik iets verschoven is, als het ware. Ja, he, van noord naar zuid. He, die as. Die is dus wat veranderd. Waardoor het weer dus wat onvoorspelbaarder is dan nou, vroeger. Daarmee is de vraag van Daan wel prachtig beantwoord. Dankjewel Riet. Ja, tot ziens. Ja. Dag. dag, fijne dag. 0800 1121. peter Boogaert. Oeh, oeh, oeh, oeh. Zo. Gaat het zo beter? Ja, een stuk beter. Maar ik, was wel, ik ben wel ja, ik blij, blij, blij dat je uitgezet. me zo hard zet. Ja, Ja, nee. nee ik, laat ik wil even reageren op die vraag over dat aspartaan. Ja. Um, ik, weet, ik weet niet of ze het zijn. heel erg bang voor dat soort dingen, Maar het is... ...heel erg goed uitgezocht hoe het zit met de giftigheid van aspartame. Het is ons onschadelijk. Het probleem is, en er was net al meneer het een beetje aangaf... ...wat je eigenlijk wil is een negatief bewijzen. En dat kan niet. Ja, dit precies. Stoffen, ja. Dit soort stoffen wordt heel goed uitgezocht. Er worden allerlei proeven voorgedaan in, in proefdieren. En daar komt er helemaal niks uit. Er blijkt gewoon geen enkel schadelijk effect te zijn... En er zijn altijd mensen die zeggen van, ja, maar Steve, wat voor dat er dit nou gebeurt. En dan zou je weer nieuwe proeven moeten doen om dat uit te zoeken. En dat, is, dat, dat gaat gewoon niet. Je kunt niet eindeloos bezig blijven. Er zijn echt talloze proefgaans uit de treur onderzocht. En het is is dus gewoon onschadelijk. Maar ja. mensen willen op een of andere manier heel graag geloven dat het, toch, dat het toch kwaad kan. Nou ja, we willen het natuurlijk gewoon heel graag zeker weten. Dat het geen ja. kwaad kan, kan. Want als, je, ja, als, je, als het toch... Toch al ja, de, toch check-check, dubbel checken en dan nog een paar keer dubbel. Maar dat, dat gebeurt, dat gebeurt. En wat is gebeurd voor Aspertaan? Ja. Uit de terreuren onderzocht. En er komt niks uit. En mensen willen dat even met niet accepteren. En dan, ja, ik weet niet precies wat. Maar op een gegeven moment is er gewoon, ja, heb je genoeg onderzocht en het blijkt er niks. niks ja, maar uit. je bent gewoon veilig. Ik, de, ik denk dan gewoon even de, de, heel uh, naïef weer na. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van DNA-onderzoek. Uh, vinden ze steeds weer nieuwe dingen. En weer nieuwe dingen kunnen ze onderzoeken... en nieuwe dingen kunnen ze bewijzen. Dus misschien is, ben je dan altijd een beetje bang voor. Dat als, er, als je zes weken verder bent... dat je dan opeens met de nieuwe onderzoeksmethode... wel opeens kunt bewijzen dat het schadelijk is. Het is toch een be klein beetje... Uh, ja, hoe heet dat ook weer... doemdenken wat we dan doen. Hallo? Hallo? Ja, oh, je hebt nu iemand anders aan de telefoon, volgens mij. Wauw, ik heb gewoon een schakeling gemaakt zonder dat ik het wist. Ja. <laughs> en, en wie ben jij dan? Ik ben Peter. Dag Peter. Hoi. Ik, ja, ik had ja. ook een Peter, maar jij bent een andere Peter, denk ik. Oh, nou, oké, okay, ja, want ik had gebeld voor het antwoord op Pino, maar ik weet niet of oh. ik al uh, Nee, maar dat de het lijkt me heel logisch dat je dan gewoon een beetje voorgedrongen wordt. Ja, dan ja, moet je echt, als, dat... als iemand belt over Pino, dan wordt hij gewoon automatisch, wordt iedereen uit de uitzending gedrukt... en dan wordt degene over Pino wordt automatisch doorverbonden, zo werkt dat. Kijk, want dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Hè. Precies, want ja, ik ben natuurlijk totaal, ik weet je, alle vragen in zo'n uitzending zijn mij even lief... maar de vragen over Pino zijn me net iets liever. Ja, nou, precies. Want de vraag is waarom Pino in Nederland blauw is en in de rest van de landen waar Seesamstraat wordt uitgezonden geel. Nou, precies. Nou, dat, dat heeft te maken met de format uh, van het programma in Nederland. Het want, format? Uh, de, de format, ja. Want onze Seesamstraat in Nederland is een andere dan uh, in Amerika. Dat is geen echte kopie ervan. Nee, het is een vernederlandsing. Ja, precies. En toen heeft uh, de Amerikaanse producent die heeft gezegd van. Uh, uh, dat is geen exacte uh, kopie van wat wij maken. En dan uh, mag Pino niet geel zijn, dan moet hij een andere kleur hebben. Mm, Oké, okay. maar, maar alle andere uh, aanwezige karakters in Sesamstraat mogen wel hetzelfde blijven. Alleen Pino ligt dan gevoelig. Ja, dat ligt dan blijkbaar gevoelig. Maar uh, volgens mij zijn er meer dingen. Uh, ja, ik heb ook drie kleine kinderen, dus ja. ik kijk ook nog wel eens naar Sesamstraat. Ja. Maar er zijn gewoon meer voor dingen die niet, ja. die niet helemaal hetzelfde zijn, hè? Oh, wat is er dan nog meer niet hetzelfde? Want het is mij nooit opgevallen. Nou, volgens mij, dat, uh, als ik het goed heb, dat voorlezen wat, uh, uh, wat, uh, wat ze altijd doen uit dat boek, ja. dat, dat hebben ze volgens mij in Amerika ook niet. Oh. Oh. Ja, nou ja, zo wordt het dan toch een beetje aangepast. Maar ik blijf het toch wel vreemd vinden dat uh, Ernie en Bert hetzelfde is. En dat, uh, ik wil zeggen Kermit de Kikker, maar dat is meer de Muppet Show. En dat, maar dat dan Pino opeens helemaal anders eruit ziet. Is ja. gek? Blijf gek. En hij, hij, is, hij is ook alleen in Nederland dat hij Pino heeft. Oh ja, hij heet Big Bird natuurlijk in andere landen. Ja. Eigenlijk moet je Pino zeggen, geloof ik. Pino, ja, Pino. Ja, maar ja, nee, dat, maar is, dat, dat, dat ja. is alleen in Nederland uh, en voor de rest heet hij overal Big Bird. Nou, uh, dankjewel Peter. Nou, graag gedaan. En uh, fijn dat je er even was. Ja. Met je blauwe Pino. Ja, nou, bedankt hè. <laughs> Oké, okay, goeiedag. Ja, hetzelfde. Doei. Doei. De uitvoering van Lee Rimes. En dat naar aanleiding van het verhaal over Big Bird of Pino. Net welke kleur je uitgezocht had. 0800 1121. Kan nog 13 minuten gebeld worden. voordat we plaatsmaken voor Lara Rensen en het Radio 1 Journaal. Want uh, er moeten nog wat vragen beantwoord worden. René van Driest, goeienacht. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat mag ook inderdaad. Ja, het is, het is voor ons heel morgen geworden. Ja. Um, de vraag uh, over belasting geldt terug uit 2009 ja. en een bijstandsuitkering, geloof ik hè. Mm -hmm. um, je mag een eigen vermogen hebben als je de bijstand zit. Ja. En Dat is een voor een alleenstaande 5.795 gulden ja. Nou, Dat geldt natuurlijk ook voor die Rembrandt die in de gang hangt hè. Oh ja, dus die, en die, uh, die komt die, er nog bij. Ja, nee, die, die, oh, die, die gaat moet, er nog af. Die moet er nog even vanaf. Dus dan zijn het posten allemaal replica's ge geworden... En voor echtparen is dat 11.590 euro. Mm -hmm. En dan heb je boven het eigen vermogen, dan moet je dat eerst opeten. En dan mag je weer een uitkering of je uitkering wordt dan een lening en die moet je dan gelijk aflossen. Maar want hij zegt van ik krijg ik krijg mijn uh, uitkering van een uh, WSW bedrijf en dan schijnt het net weer anders te zijn is mij eerder verteld in deze uitzending. Ja, want dan werk je, uh, ja. dan werk je in principe en dan gelden de regels uh, van, de, van de bijstand uh, weer uh, weer niet op die manier. Die zijn dan uh, vrijgesteld. Mm -hmm. Dan weet je gewoon uh, als je dan een je op je sociale werkplaats uh, zeg maar en dan, dan gelden de andere regels, maar als je echt helemaal in het uh, Dwi valt, dan gelden ja. uh, gelden die regels. Dus dan mag je gewoon geen eigen vermogen hebben, zit je in een sociale werkplek uh, en dan houdt het gewoon in dat je gewoon, uh, ja, om de een of andere manier gewoon geen uh, geen geen uh, echte dienstbetrekking kunt uh, kunt krijgen. En dan zijn natuurlijk dan gelden die regels niet. Nee. Kijk, nou ja, en dat wilde dat wilde diegene dus even weten. Ja precies. Maar in principe hoef je uh, gelden die je terugkrijgt uh, van de Belastingdienst of zo uit voorgaande jaren uh, niet, niet, niet niet gelijk op te geven. Want de sociaal dienst weet het ook niet. We uh, <laughs> krijgen echt geen briefje binnen. We hebben zoveel belastinggeld. Uh, oh... Erg hè. Oh, eh, ja. is, als ze controle gaan houden, steeds proeven en zij zien uh, dat je meer geld hebt dan, uh, dan, dan wat toegestaan is, of dat je meer vermogen hebt. Kijk, natuurlijk worden het allemaal uh, replica's, natuurlijk heb je allemaal uh, gips en uh, nep in huis. Maar uh, ja, als de inspecteur dat niet ziet, dan, uh, ja, dan heb je gewoon op. Ja, nou, dat zijn, kijk, dat zijn de adviezen. En ik zie op de chat nu Bas een beetje juichen, want hij denkt echt dat hij het geld mag houden. Dus uh, iedereen blij. Laten we het daar dan maar op laten, okay, op houden. Fijne, fijne dag verder. Dank je wel, René, fijne voor het dag. bellen. Fijne, fijne dag. Hi. En dan wordt zo gaandeweg de uitzending de chat nog eens een keertje extra in de gaten gehouden... door Baghera, oftewel Martin, op de chat. Want ik kan het allemaal niet zo snel meelezen soms. En er komen ook op de chat en op Facebook natuurlijk. Facebook.com slash nachtzuster. Allerlei antwoorden voorbij. En Martin houdt dat in de gaten. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hoi. Nou, heb je veel uh, voorbij zien komen, want ik kon het soms niet meer bijhouden. Ja, er stonden ook nog heel veel vragen open. Ja, dat is niet Helemaal helaas. Nou. Nou, laten we maar beginnen. Ja. Um, Brigitte Kaandorp, met de punjezak. Oh ja, dat wilde Richard graag weten. Die was en op zoek naar een fragment. Ja. ja, dat kunnen we heel makkelijk maken. Het is allebei hetzelfde stukken tussen het programma Badwater. Ja. En Eline is zwaarder geweest om de link te mailen, dus die staat nu op Facebook. Even kijken, want hij is ook nu op de radio. Fragmentje Brigitte Kaandorp. Blijven stinken, ja. weet je. Ja, zo ziet ze er. Zo er kan zij ook niks aan doen, maar zo ziet ze. De meeste moeders zien er zo uit nou ja, nou ja. Nou ja, zij zou wel heel erg aan doen. Dus ze komt er wel wat uit. Maar in ieder geval, die echte moeder. Die kunnen ze dus. Die, ik hoop niet dat ze kijkt, die echte moeder. Die echte moeder, die kunnen ze dus niet gebruiken voor hun uh, opgeflufte neppe sfeerreportage. Zitten ze wel een frisse hippe nepmoeder zetten ze erbij. Zal het je nog sterker vertellen? Ik had er nooit over moeten beginnen. Die vrouw, ja die vrouw die erbij stond, die hele vrouw die had nog nooit één kind gebaard. Dat kon je aan die kop zien. Ja, Ja, die had namelijk nog zo'n zelfingenomen rotkop. Ja, nou sorry dat ik het zeg, maar die vrouw die nog nooit een kind hebben gehad, die lopen de hele dag zo met die, met die, met die rugzakjes en die gsm'tjes lopen ze zo de hele dag zo met zo'n zo ik leid mijn eigen leven hoofd. Zo kijken ze dan zo, ik leid mijn eigen leven. Ja, dan kom jij aan zeulen met een bloedend kind in een fietsje met een lekker band en zes boodschappentassen. En dan kijken zij je zo aan van, ik weet niet wat jij me aan het doen bent, maar ik leid mijn eigen leven. Ja. <lacht> zo. Ken je ze? Zo kijken ze altijd, ja. Zo kijken ze, ja. Er zitten er een paar. Zo kijken ze, ja. Ze kijken altijd van, ik weet niet wat jij vanavond gaat doen, maar ik ga naar de film met de vriendin En daarna ga ik de stad in achter de jongens aan, ik weet niet wat jij vanavond gaat doen. Ja, ik weet namelijk niet wat jij morgenochtend gaat doen, zo kijken ze altijd. Maar ik ga namelijk enorm uitslapen morgenochtend, zo. <coughs> Zo kijken ze altijd, ja. Ik weet niet waar jij naartoe op vakantie gaat. Naar een camping waar alvast een tent op staat wat je al zes jaar van tevoren moet boeken ofzo. Maar als ik bijvoorbeeld opeens zomaar volgende week spontaan met een rugzak onder naar Tibet wil. Dan ga ik opeens volgende week zomaar spontaan met een rugzak onder naar Tibet. Zo kijken ze altijd. Ja, zo kijken ze de hele dag, ja. Zo. Alsof dat trouwens nou weer zo'n prestatie is met een rugzoek onder naar Tibet. Ja, dat kan nou echt iedereen. Dat kan nou echt weer iedereen. Ja, echt waar. Dan zit hier een wat oudere mevrouw, die kijkt mij aan van nou ik vind het nogal uh, een toestand helemaal. Met mijn blouse en mijn medaljon en mijn kapsel helemaal naar, uh, ja helemaal naar Tibet met een rugzak. Maar ik, de, je, je koopt een rugzak, je boekt een ticket en je gaat er is niks aan, er is niks aan, echt niks aan. Dan geef je hem ook nog een rugzak en een ticket, is er, ja, en dan is er helemaal niks meer aan. Dan is het, uh, hè? Ja, en dat was hem dus wel, hè? want dat was het stukje waar Richard aan refereerde. Aan die moeders met die rugzakjes die zomaar op vakantie konden gaan, die nepmoeders. Nou, dit is het stukje. Het komt uit het programma Badwater van Brigitte Kaandorp. Alsjeblieft, Richard. En dankjewel ook Martin, want uh, ja, jij en Eline kwamen ermee op de proppen. Nou, dan hebben we die vraag denk ik wel beantwoord. Ja. Het grootste getal, waar je geen één meer voor kan zeggen. En ik krijg uh, continu op de chat te horen wat ik het moet noemen. Dus uh, Robje, hier komt ie. En Albert, die gaf hem ook al een keer langs. Het getal van Gra uh, Graham. Graham, dat ja. Dat was het allergrootste getal wat ooit in de wetenschap is gebruikt. En het is een onvoorstelbaar groot getal. En ze noemen dus alleen de laatste tien cijfers. Oh ja, want de rest heeft toch geen zin. Nee. Oh. Ja. Goed, nee, we, we hebben een beeld. Het is geweldig. Ja. Even kijk, hoe wegen ze iets af in de ruimte? Ja. Um, wat ik er een beetje uit haal, is dus dat ze niet uh, het gewicht meten in de ruimte, maar de massa. Oh ja. En dat doen ze dus. Bijvoorbeeld een ja. astronaut wordt gewogen doordat ze hem op een stoel zetten. Dan moet hij heen en weer bewegen. En uh, dan meten ze hoe de, uh, lang dat duurt, die uitslag. En dan kunnen ze dus berekenen uh, de massa van de astronaut. Ik begrijp er geen hout van, maar hiermee, een soortgelijk verhaal hield Joyce ook. Dus dat, dat wordt nu even bevestigd. Waarom? Ja. Even kijken. Uh, het haarproject. Het wat? Het haarproject. Oh, daar wou je nog even op terugkomen. Ja. Nou, ik heb is heel langs geweest, want dan gaan we door naar de volgende. Het haarproject project is wel aangekomen, maar of uh, voorbij gekomen, maar meer in de vorm van dat is een antwoord op een van de redenen waarom het weer steeds minder voorspelbaar wordt. Oh, nou, dat is niet, dus het is een onderzoek naar de ionosfeer. Dus okay. ik haal er nou niet echt uit dat het invloed heeft op het weer. Oké. Okay. <laughs> Even kijken, dan hebben we nog over dat parkeren van uh, met twee wielen op de ja, stoep. Kan het deze dat, ja, Canadees parkeren. Dat kan Canadees parkeren, dat mag officieel alleen als het aangegeven staat met een bord. En dat is dat bord met het autootje dat met, twee, uh, of met één wieletje zeg maar, scheef op de stoep staat? Juist, dat bord. Wauw. Ja. En dat zie je voornamelijk in uh, hele smalle uh, straatjes, waarbij dus anders de brandweerauto en zo er langs, uh, langs kan. Ja. Even kijken, dan heb ik nog één aanvulling op Pino. Ja. En dat is dan het laatste. Uh, wat er ook nog bij weten te melden is dat ze in Amerika helemaal geen Tommy en Inimini hebben. Huh? Echt niet? En dat heb ik even nog niet langs horen komen, dus ik denk die gooi ik er nog even in. Wat verschrikkelijk voor Amerika. Geen ja, Tommy ja, dat... en geen Inimini. Oh. Nee, en Big Bird schijnt dus echt in ieder land een eigen kleur te hebben. Hij schijnt in Duitsland dan groen te moeten zijn. Oh. En, maar het is dus gewoon met als we een eigen poppen doen... dan mag het niet hetzelfde zijn als in Amerika. Als we de filmpjes één op één overnemen, mag het wel. Ah, oké. Okay. Hey, maar jij weet toch wel, uh, Martin, hoe het zit met dat internetbellen. Waarom bellen we niet allemaal voor één uh, eurocent per minuut? Het leek nou, me echt iets ik... voor jou om te weten. Ja, dat, dat was ik al bang voor, maar ik word wat dat betreft erg hoog ingeschat, kom ik vandaag? Ja, zo die vergissing maken mensen vaak, hè, dat ze denken dat jij alles weet. Ja. Nou, je wist weer een heleboel. Dank je wel voor het bijhouden, hè. Graag gedaan. Fijne vrijdag. Zelfde. Dag. Kees, goeiemorgen. Goeiemorgen, Astrid. Nou, op de valreep, je bent de laatste, denk ik. jongen, ik had eigenlijk nog een vraag, maar ja, dat gaan we nou maar niet meer doen. Nou, je kan het proberen, maar het heeft echt geen enkele nut. Nee, geen ja. nee, Misschien mag jij mee. Het ging even over aspertaam. Ja, het ging het niet even over Aspartaam, Het ging vier uur lang over Aspartaam, ja. ja. Ja, En ik zit pas een half uur, drie kwartier te luisteren. Toen hoor ik dat voorbij komen. En ik denk, nou, zich wel een leuk onderwerp. Ja. Want om het even heel korte, krachtig te zeggen. Mijn vrouw heeft al heel lang uh, uh, last van dat goedje zonder dat ze dat wist. Oh. Nou, ze hebben van allerlei uh, uh, ja, dingen last gehad, van, uh, onder andere van hyperventilatie. En toen op een gegeven moment heel veel zoektocht gehad van dit en dat, hoe kom ik er vanaf, bla, bla bla bla bla. Nou, één onderdeel was ervan dat iemand zei, je moet op je voeding letten. En onder uh, andere op smaak te sterken is een ja yeah. Nou, sinds dat ze dat doet, gewoon bijna nul, geen last meer. En zodra ze nu bijvoorbeeld uh, iets met zoetstof, met aspartaam neemt, nou pijn op de borst, uh, uh, de hartslag, misselijk beroerd, gewoon puur door dat goedje. En ook onder andere smaakversterkers ook, maar ook ja. door aspertaan. Dus die meneer die vandaag een keer in de uitzending kwam vanochtend, die zei van ja, het is niet bewezen dat het slecht is. Ja, dat mm. kan het best wezen. Maar dat levende bewijs heb ik thuis in wetgeleg op dit moment. Ah, uh, ja, maar je, kan natuurlijk... je hebt ook mensen die reageren zo op pindakaas, terwijl andere mensen weer nergens last van hebben. Jawel, nee, dat is, dat is zo. Maar sommige dingen, ja... Het komt niet vaak voor het voetlicht hoe moet je zeggen. Maar dat schijnt er onwijs veel mensen last van te hebben. Ja. En het is ook niet voor niks dat op het moment... smaakversterkers heel veel uit uh, levensmiddelen gaan. Moet je maar eens op de achterkant op de volkant tegenwoordig van, uh, van uh, levensmiddelen kijken... waar ik er nu staat zonder kunstmatige toevoegingen, kleur, geur en smaakstof. Het is ook wel een bepaalde trend misschien. Ja, het is maar ook wel, ook wel beetje het een beetje een trend, veel mensen last inderdaad. Ja. Ja. Nou, um, dankjewel Kees voor nog even de bijdrage. En doe de hartelijke groet aan die vrouw van jou in bed. Ik ga afronden, ik ga naar huis. En nog een opmerking. Ik was van iemand naar een nummer met Scania Fabis. Nou, ik ben helemaal geen pop, weet ik wat voor liefhebben. Maar ik ben zelf ook chauffeur. En ik moet zeggen, dat was echt een geweldig nummer. Dus als je nog een keer kan draaien, Scania Fabis. Ik weet niet of je nog weet. Ja, ik weet het nog wel, ja. Nou, we gaan binnenkort een keer gewoon een trucker top 10 doen. En dan komt hij wel weer voorbij. Nou, super. Oké, maar nu gewoon een brand new day, hoor. Want daar sluit ik altijd mee af. <laughs> Oké, okay, doeg. Welterusten. Dag. Dag Kees, dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dag.